12 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Museum Boijmans van Beuningen gaat mogelijk zeven jaar dicht. Het Rotterdamse College wil het museum voor ruim 200 miljoen euro renoveren. Er zit asbest in het gebouw en er is veel achterstallig onderhoud. Als de gemeenteraad akkoord gaat, sluit Boijmans volgend jaar. De collectie met werk van Rembrandt, Van Gogh en Dali wordt dan tentoongesteld bij andere musea. De AOW-leeftijd blijft ook in 2024 op 67 jaar en drie maanden. Hij stijgt dat jaar dus niet, zegt minister Koolmees. Hij neemt zijn besluit op basis van nieuwe cijfers van het CBS... over de levensverwachting van 65-plussers. Die stijgt wel, maar niet zoveel als verwacht. Dat komt door relatief hoge sterfte door de griepgolf begin dit jaar. Op de N211 tussen Poeldijk en Den Haag is de eerste CO2-negatieve weg van Nederland in gebruik genomen. Dat is een weg waarmee meer CO2 wordt gecompenseerd dan er vrijkomt. Zo wordt de warmte die door het verkeer en de zon wordt opgewekt gebruikt voor de verwarming van kassen en bedrijfspanden in de buurt. En de wegverlichting gaat automatisch lager als er weinig verkeer is. In Amerika zijn twee gevangenen opgepakt voor de moord op de beruchte bendeleider en FBI-informant James Bulger. Deze maand werd hij naar een andere gevangenis overgeplaatst en kort daarna werd hij in zijn cel doodgeslagen. Advocaten vragen zich af waarom Bulger niet op een goed beveiligde afdeling was geplaatst. Prinses Mabel, de weduwe van prins Friso, staat voor het eerst in de jaarlijkse quote 500, de lijst van rijkste Nederlanders. Daarmee bezet ze de 149ste plaats met een geschat vermogen van 240 miljoen euro. Prinses Mabel was een van de eerste investeerders in Atien, dat is een betaalbedrijf dat dit jaar naar de beurs ging. Het weer af en toe zon, later vanuit het zuiden toenemende bewolking... en kans op regen, het wordt ongeveer 14 graden. Morgen wisselend bewolkt, een enkele bui bij 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Gené Passet van de ANWB. De A9 in Noord-Holland is flink versmalt van Alkmaar naar Amstelveen. Na een ongeluk tussen Batuverdorp en Amstelveen, 5 kilometer. De vertraging loopt hardop richting een uur. Op de N516, Zaandam richting Oost aan, rijdt het langzaam tussen Zaandam en de aansluiting met de A8. De vertraging is ongeveer 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. En een hele goede middag. Goedemiddag allemaal. Goedemiddag Roy. Goedemiddag. <stelling> <urpose delen> wat, uh, wat, uh, wat eten we vandaag als lunch? Wat eten we? Da daar ga je wel. Ik dacht aan een slaatje. Vind je dat wat? Ja, heerlijk. Lekker slaatje, broodje. Ja, een ja? melk. Heerlijk. Dat is onze lunch voor vandaag. Goedemiddag en hartelijk welkom bij CfM Lunch. Op vandaag, op 1 november. Ja, waarmee we u dus meteen een hele fijne nieuwe maand aan kunnen... Uh, uh, nee, kunnen wensen. Aan ja. kunnen wensen. Aan Wat is wensen, dat? Wat is voor een oh, Nederlands? vampier. vier, ik let nou eens een beetje op. Het vloept er allemaal zo uit. En ik las vandaag iets heel leuks op, uh, <laughs> op Facebook... Um, Irma die had op Facebook gezet. De ober is uit de maand. Voor deze maand pak ik mijn wijntje zelf dan wel. <laughs> Kijk, ja, zo kan je het ook zien inderdaad. Ja, die ober. vond ik zo grappig. Ja, Hè? ja en, november. Weer ja, een nieuwe maand. Iedereen bijna de griepprik gehad, denk ik zomaar. Jij? Kunnen... Heb jij de griepprik gehad? Nee, ik, ik weiger hem. Waarom? Ja, ik, uh, nou, ik, uh, ik doe het al drie jaar niet meer. En uh, in die drie jaar ben ik niet ziek geweest meer uh, qua de griepachtige dingen. Dus, uh... Nou ja, heb je al gehad? Ik heb hem wel weer gehaald. Want het is mij één keer overkomen dat ik, uh, dat ik het niet had gedaan. En toen heb ik de griep gekregen en toen ben ik wel zo verschrikkelijk ziek geweest. En die nou, dat overkomt mij niet meer. Dus ik heb heel keurig mijn griepprikje gehaald. Nou ja, de men, de, in ieder geval, de meningen zijn daarover verdeeld. Dat in Nederland. mag ook, hè? Inderdaad, dat mag, inderdaad. Ja. En, uh, maar ja, dat uh, komt uh, helemaal goed. Ik wel, dat is misschien ja. wel, altijd als ik hem kreeg, ja. was ik een paar dagen later ziek. En op een gegeven moment Ja, maar dan, dan, had het, dan had je het al. Ja, waarschijnlijk. Wel. Ja, ja, ja, ja. En ja. jij ja, hebt weer een andere griep, nee. natuurlijk. Ja, de, de gekke rooigriep. Ja, die zat net weer niet in dat vaccin inbegrepen. Nee, inderdaad. <laughs> Dolly, wat gaan we deze uitzending doen? Nou, we hebben een vrij rustige uitzending vandaag. Uh, jammer, want we hebben geen gasten. We hadden wel een gast, maar die heeft afgebeld. Ja, en dat komt omdat jullie allemaal niet luisteren, vond die gast. <laughs> ja, nou, jullie luisteren wel, dus waar gaat het nou eigenlijk over? Maar goed, maakt niet uit. Uh, iedereen die wat wil komen vertellen is natuurlijk van harte welkom. En ja, uh, wil je dat niet, dan blijf je weg. Heel simpel. Nou, wij gaan wel wat vertellen met z'n tweeën. Want wij hebben natuurlijk weer het regionale nieuws om half één en half twee. Met daaraan sluitend uh, het weerbericht. Voor morgen en misschien overmorgen. En het weekend, wie weet. En uh, volgende maand. En, volgende en uh, voor het maand. hele jaar. Ja, ja, ja, ja. En de rest van je leven. Nou goed. Uh, Dat wordt donder, hè? Uh, he? <laughs> Heel veel donder en bliksem. <laughs> we gaan natuurlijk straks, zoals u van ons gewend bent, beginnen met een 3 en 1. En ik heb wel een lekkere, vrolijke, nou ja, soms ook melancholische uitgezocht. Leuke artiesten in ieder geval. Dan hebben we vandaag tweejarige artiesten die we in het licht gaan zetten. Ook hele leuke en totaal verschillende. Uh, ja, wat hebben we nog meer? Ik ja, weet en, uh, gisteren we... was de opening van, uh, ja, van de blauwe tram in oh, ja. Zandvoort. En ja. ik was erbij en ik heb uh, ja. verteld wat de blauwe tram. Nou, of gevraagd wat uh, de blauwe tram nou precies in gaat houden. Oh jee, ik heb het ook als item in het nieuws. Kan dat wel? met Tuurlijk, elkaar? tuurlijk. Oh, okay. Daar gaan we er door. gewoon wat dieper op in. Ja, zeker. Leuk, leuk, leuk. Ja, Want het schijnt een gigantisch gebeuren geweest te zijn. Dus het was druk. Ja, blijf luisteren. Hè. We gaan er straks van alles over vertellen. Ja, en verder zien we het allemaal wel, hè? Wat er zo'n beetje naar ons toe komt. Zeker weten. Ja, toch? En uh, ja, vindt u het wel leuk om in de uitzending te komen? U kan natuurlijk ook. 023 573 0393. Dat is onze CFM hotline. En dan krijgt u uh, je vrouw Tapierik aan de telefoon. Het is toch wat, hè? Nou. Zometeen veel meer muziek en informatie hier op ZFM Zandvoort. From one night to stands, I caught your smile. muziek hier op CFM Zandvoort bij CFM Lunch. En uh, ja, we hebben, we hebben allemaal uh, hele leuke, gezellige muziek... Uh, vandaag uh, voor u uh, klaarstaan. Waaronder natuurlijk onze vaste item, de 3 in 1. Nou, en... voor, voordat we doorgaan, uh, Roy... want ik wilde nog even aanhaken op jouw uh, liefdesliedje van net... Give Me Your Love Song. Ja. Want ik lees net een ontzettend leuk bericht. Ik kan, ik kan het toch niet laten, hoor. Daar ben ik toch een beetje te, te weemoedig voor. Uh, uh, van, uh, t, uh, bij TV Noord-Holland hebben ze iets, een, een oproep geplaatst voor een, een, een meisje. En dat vond ik wel zo leuk. Ik denk, ik ga dat ook eventjes hier op de radio, dan ga ik die oproep doen. Want uh, er is, er is, de Tesselse Belinda is hopeloos verliefd. En ze kan zichzelf wel voor de kop slaan, omdat ze niet het nummer heeft gevraagd van een jongen met wie ze een praatje maakte in de trein naar Haarlem. En uh, ja, ze besefte echt net iets te laat dat hij echt heel leuk is... en dat ze hem graag weer zou willen zien. Nou, het gebeurde allemaal in de trein van Den Helden naar Haarlem op 2 september. Belinda was onderweg van Tessel naar Rotterdam... toen ze aan de praat raakte met een jongen... die net in Alkmaar was wezen fietsen met zijn vader. En ze vroeg de sportieve knul om even te helpen met haar vastgeklemde fiets. En een kwartier voordat ze in Haarlem aankwamen... Uh, had ze hem gevraagd even te helpen. En ze was onderweg naar Rotterdam en moest overstappen. Er waren echter tussen Den Helder en Haarlem... zoveel mensen met fietsen bijgekomen... dat haar fietsklem stond tussen de anderen, al dus Belinda. Nou, wat volgde was een heel leuk gesprek. Ze maakten een praatje en hij was erg geïnteresseerd... en vertelde veel, of zij vertelde veel, maar doordat het allemaal zo chaotisch ging... had ze niet de tijd om te vragen wat hij allemaal in zijn leven doet. Een fout die Belinda toch nog steeds dwars zit. En ze hoopt daarom dat de bewuste jongen haar oproep ziet op TV Noord-Holland. En misschien dat iemand het nu ook hoort. Die zegt van hey, ik, weet, ik weet over wie het gaat. Hoe ziet die jongen eruit? Hij is uh, ongeveer 1,70 meter lang, rood haar en een rond gezicht... Nou, mocht je nou dat verhaal gehoord hebben vanaf de kant, laat hem dat weten dan dat Belinda hem zoekt... en dat ze een oproep heeft gedaan bij uh, NH Nieuws. En dat staat ook op de website bij Haarlem en Omgeving... Dus, nah. Nou, er staat, staat ook, is toch ook leuk? een heel filmpje. Ja, ik vind dit zo schattig. Wil je even Laat naar boven ze... scrollen, Dolly? Misschien ben ik het wel. Nee, nee, nee. Ja, ja nee. had je een rode pruikje ja, op Ja, ik had een rode pruik op. En je gezicht opgeblazen. Ja. Op. In, iedere, in iedere warm marshmallow, zeker. Ja, zeker, zeker, zeker, <laughs> zeker. Ik dacht indruk te maken met marshmallows. <laughs> <laughs> nou goed, zullen we doorgaan... Uh, we gaan met, gaan ...naar door dit, met... dit mooie liefdesdrama? We, ja. Dan gaan we gaan lekker naar de 3-in-1. Zo is dat. komt die Leo Sawyer. three in a minute. <laughs> But hold out and do Drie in één in 1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 Dolly? Ik verslik me in mijn melk. <laughs> ik zou maar niet zeggen wat je zei. Maar ja, dit... ik zei ik verslik me in mijn melk. Ja, gelukkig in je melk. Oh, dat krijg je ervan, he, van al dat gelunch. Oh, wat erg. Oh, ik hoop dat het bij uw lunch beter verloopt. Ik, in ieder geval ik wens ik u natuurlijk een hele smakelijke maaltijd toe. Uh, we hebben net geluisterd naar, uh, ik zei Leo Sawyer... maar volgens mij heet hij Leo Seer, hè? Ik, ik sprak het verkeerd uit. Nee, en we ja. hebben... Nou, geeft niet. Uh, nee. Iemand met die krulletjes. We, uh, we hebben geluisterd naar... Uh, When I Need You. Dan het nummer... You Make Me Feel Like Dancing. En we sloten af met de grote hit... Long Talk Glasses. En... Um, ja, Leo C. Lio <laughs> <laughs> C, Wie kent hem niet, hè? Nee, Gerard Joek Lio C, er, Geboren op uh, 21 mei. 1948, hij is een Britse popzanger. En zijn bijnaam Leo, want zo heet hij eigenlijk niet. Hè? Hij heet eigenlijk uh, uh, Gerard Hugh, Hugh. Maar uh, ze noemen hem Leo... juist door die uh, krullen, krullenbol die hij heeft. Um, ja, eind jaren 60 was, was hij er lid van de Terraplane Blues Band uit Londen. En in 1971 formeerde hij die band... De band Patches met drummer Dave Courtney. En Courtney had ook gespeeld met de bekende popster Adam Faith. En deze begon begin jaren 70 een management voor artiesten. Nou ja, en Sayer was een van de eerste artiesten die hij een contract aanbood... nadat hij in 1973 Roger Daltrey, de, de zanger bij de Who, hè, u kent hem wel... Een, dat hij een solo hit had met Sayers compositie, compositie Giving It All Away... Nou, datzelfde jaar bereikte Sayers tweede single The Show Must Go On... in november de nummer 2-positie in de Engelse hitlijst. En Three Dog Night coverde het lied en scoorde begin 1974... ergens anders in de wereld er ook een hit mee... toen Sayers alweer met een one-man-band in de Britse hitlijsten stond... Uh, de doorbraak van Seer kwam in uh, Nederland in 1974... met het nummer wat we net als laatste horen, Long Tall Glasses. En andere grote hits waren uh, bijvoorbeeld You Make Me Feel Like Dancing... hebben we ook gehoord, When I Need You, More Than I Can Say en Orchard Road. In 1978 won Leo Seer een Grammy voor het nummer You Make Me Feel Like Dancing... in de categorie Best R&B Song. Vanaf 1984 werd het stil rond Zeeër en een comeback begin jaren 90 mislukte. Ah, oh. nou, ja, zielig, hè? Ik vond het altijd een heel grappig mannetje. Hij bewoog heel leuk en ik, ik, ik vind zijn stem leuk en zijn nummers ook. Dus vandaar dat ik vandaag voor deze 3 in één heb gekozen. Nou, een hele leuke keuze, Dolly. Ja, gaan we nu het nieuws doen? Ja, het is tijd voor het nieuws, hè? Ja, zeker. <laughs> Dit is het nieuws met Dolly de Pierik. Ja, maar blijf met, met, met jingle? Of moet ik dat zelf doen? Moet je zelf oh, moet ik? Ja, dat is, moet je wel even. Zeggen. Sorry. sorry. <laughs> Het geeft echt al een. Ik denk, een jij doet zo jingle. Ah, ja, dat geeft niks. Huh? Even, moet ik wel uh, even zien, die, dat zeg je wel zo, maar uh, waar, waar heb ik hem? Uh, dat Hier, onderaan, onderaan, onderaan. Oh ja, ja, ja. Nieuws Dolly. Ja. Dat is is geschreven? Ja, daar is die. Bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Nou, daar is hij dan hoor, het nieuws. In Heemstede heeft uh, vannacht een korte achtervolging plaatsgevonden. Even voor één uur vannacht wilden agenten een automobilist staande houden. na een verkeersovertreding. De bestuurder zag dit niet zitten en die gaf gas. Dit leidde tot een achtervolging die ten einde kwam in een parkeergarage aan de Krukiusweg. Daar ontkwam de man wederom aan de hermandat... door het op een rennen te zetten richting de Glipperweg. Nou, in de omgeving is naar hem gezocht, maar hij is niet meer aangetroffen. Bij de achtervolging heeft een van de betrokken politieauto's... een schade opgelopen, waardoor die zelfs moest worden weggesleept. Het was gisteren bomvol aan het Louis-Davidskaree in Zandvoort... Wijksteunpunt de Blauwe Tram vierde zijn officiële opening. En de Blauwe Tram leeft in Hartje Zandvoort. Dat is dus wel duidelijk met deze opkomst. De opening was nu pas omdat er niet eerder een geschikt momentje gevonden werd... om de start een beetje leuk te vieren. De gelegenheid bood alle kans om in de volle breedte te zien... waar de Blauwe Tram over gaat. En dat is heel veel. Er werd gesjoeld, geschaakt, gebridged, getekend, geschilderd, geborduurd gekeeld, uh, gepoësied. De ouderen kunnen er sporten, jongeren hebben er een jeugdhonk. Er zijn ondersteuningsgroepen, ontmoetingsochtenden... en een scala aan cursussen. En veel gedronken. Is dat zo? Was, ja, maar ja. Uh, uh, dit is gewoon wat er allemaal... Toe... Ja, werd er veel gedronken? Ja, ja. Dat, uh... En het was toch overdag? Ja, ja. Jeetje, wat een voorbeeld. Nou goed. Maar goed, um, in, in ieder geval uh, mag de blauwe tem... rekenen op veel animo en belangstelling... Wethouder Gert-Jan Bluis van CDA is een van de grondleggers. Hij is er 4,5 jaar geleden mee begonnen. En volgens Nathalie Lindeboom van Pluspunt... is het belangrijkste, flauw, belangrijkste van de blauwe tram... dat iedereen hier mee kan doen met alle dingen die georganiseerd worden. En ook als je niet veel kan... is het toch een plek die je kan vinden voor jezelf. Oké, okay. volgende onderwerp. Treinreizigers moeten extra goed op hun hoede zijn voor zakkenrollers... want er is een nieuwe tactiek om pinpassen te ontfutselen. Een 79-jarige man uit Hilversum kwam daar op een vervelende manier achter... toen hij slachtoffer werd van een slinkse truc. Nou, let op mensen wat er gebeurde, want dat het u niet overkomt. Het slachtoffer werd bestolen toen hij vanaf het station de trein wilde pakken... en op camerabeelden is te zien dat drie mannen hem hielpen zijn fiets de trein in te tillen. Hé, hey, ik zit net zo'n verhaal te vertellen over dat meisje die die jongens zoekt. Uh, ja. Zou het die knulsom zijn? Wat een rotzak. <lacht> nou ja, goed, zal wel toeval zijn. De man heeft echter niet door dat er ondertussen een vierde man bij is gekomen... die op geniepige wijze de pinpas pas uit de achterzak van het slachtoffer vist. Nou, zodra dit ogenschijnlijk geslaagd is, stappen de vier mannen direct de trein weer uit... Verlaten snel het station om niet veel later drie keer te pinnen met de pinpas. In totaal hebben ze bijna 1500 euro van de bankrekening van het slachtoffer gehaald. Jeetje. De politie hoopt op basis van beelden, die overigens te zien zijn op het NH-nieuws, uh, meer informatie te krijgen over de vier zakkenrollers. Dus mensen, hou alsjeblieft op. Dat, dat is toch wel een dingetje wat ik dan wil vragen. Stop nou geen portemonnees of telefoons meer in je achterbroekzak. Het kan echt niet meer. Doe gewoon maar heel lullig zoals we vroeger deden. Eventueel zo'n washandje met een koordje onder je overhemd. Want je bent het kwijt en je ziet het, het, het levert een heleboel problemen op. En vertrouw gewoon niemand. Goed, het volgende wat gebeurd is. De politie heeft dinsdagmiddag aan de Dijzeringsstraat in Haarlem... drie jongens aangehouden. Eén van hen, een 18-jarige jongen, bleek een nepvuurwapen te hebben. De jongetjes hadden het, het was een balletjespistool... die hadden het pistool al hangend uit het raam aan, aan twee vrienden laten zien. En iemand die dit zag, waarschuwde vervolgens de politie... Toen de politie ter plaatse kwam... bleek het dan gelukkig wel om een nepvuurwapen te gaan. De moeder van de jongen die afkwam op het rumoer... bevestigde dat haar zoon een balletjespistool is in bezit had. Het netpapen werd direct in beslag genomen... en de 18-jarige Haarlemmer kan een boete verwachten. Een uh, laatste berichtje. Een jonge vrouw op een fiets is gisterochtend gewond geraakt... bij een aanrijding met een auto in Haarlem-Noord... Even voor 11 uur reed de vrouw op haar fiets met de bocht mee van het Soendaplein richting de Rijksstraatweg... toen een afslaande automobiliste die de Florenstraat in wilde rijden haar over het hoofd zag. De fietster raakte de voorkant van de wagen en kwam hard ten val. Toegesnelde ambulancemedewerkers hebben het slachtoffer gestabiliseerd en daarna is ze naar het ziekenhuis overgebracht. Ja, door de langdurige afsluiting van de Zanestraat vanwege werkzaamheden is het extra druk in de omliggende straten. En de buurt klaagt al over gevaarlijke situaties die het daardoor oplevert. En de gemeente heeft al extra borden geplaatst. Dus mocht u daar in de buurt rijden, wees u op uw hoede, kijk goed alle kanten op. Tot zover het regionale nieuws. Nou moet ik zeker ook zelf het weer indrukken, hè? Ja. Oh, ook nog. Ik, eh, dat heb jij toch ook al? Waarom moet ik het doen? Nee, dat doen? heb ik nog niet. Jeentje Mina, nou, daar komt hij. We gaan dan nu over naar het weerbericht. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, het is vandaag over het algemeen bewolkt, maar de, de, vanochtend... Uh, ja, ik weet eigenlijk niet. Heeft de zon nog geschenen? Rico zegt dat de zon nog kon gaan schijnen. Ik heb hem niet gezien. Nee. Afhankelijk is het vandaag droog, maar vanmiddag neemt de kans op regen weer toe. De wind waait uit het zuiden en is matig over land en vrij krachtig aan zee. En de temperatuur stijgt naar ongeveer 13 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het komt tot enkele buien en het koelt af naar een graad of zes. Morgen dan zijn er perioden met zon, maar er is ook nog altijd een buienkans. Later op de dag neemt de kans op buien af en zal de zon steeds langer gaan schijnen. De temperatuur stijgt naar ongeveer 11 graden en er waait een zwakke tot matige westenwind. Nou, morgen wel een lekker weertje, morgenmiddag misschien om even over het strand te gaan lopen met het hondje of alleen. Lekker romantisch. En uh, ja, denk eraan hè, want de tarieven zijn van sinds vandaag weer verlaagd. We hebben weer het wintertarief van 50 cent per uur. Dus nou, wandelen wordt weer een stuk goedkoper geweldig. als je met de auto gaat. Eh. Nou, dit was het uh, weerbericht volgens uh, Rico Schreuder. Oh yeah. We zeggen nog, hij duurt heel erg kort. En, ja, ik zeg, hou de rekening mee, Roy. Het is ja. maar een heel kort nummer. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dan gaan we ja, zoals, toch weer allerlei dingen zitten bespreken. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, dat, ja uh, ook belangrijk, ja ja ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dit was de Loving Spoonful met uh, Rain on the Roof. Een heel lief liedje. Ja, dat was het liedje van de Zuidkik. Het liedje van de Zuidkik, altijd gezellig Ja, kijk, en dat heb je dus als ik het zelf moet doen, dan hoor je hem wel. Roy vergeet al door het liedje van de Zuidkik. Geef niet hoor. Ik bezuinig hem gewoon weg. Er is geen tijd meer voor. Nee hoor, grapje. Grapje, grapje, grapje. Hartstikke leuk. Het liedje van de DJ. Zijn we daar nu aan toe? Van uh, Ten Sharp hier op uh, CFM Zandvoort bij CFM Lunch. Hé, hey, die ging voor zijn beurt. Ja, die was een beetje voor zijn beurt. Of was die ook van je uitvaartlijst? Oh. Ja, dit nummer wat we net hoorden is van uh, Royse uitvaartlijst. Dat wordt het een wekelijks item. Oh. Royse uitvaartje. Het uitvaartje van Roy. Ruud, graag een jingletje. De wekelijkse uitvaart van Roy van Buringen. Ja, wil hey, niet. Uh, <laughs> Volgende week wordt een hele leuke week, hier op CFM. Wat dan? Want we hebben natuurlijk uh, bijna alle ondernemer van de jaar uh, mensen die oh. genomineerd zijn. Bij, uh, ja, op de, in de, de, de maandag he? en de dinsdag en op de donderdag komen ze gezellig in de uitzending. Zowel aan de telefoon als live interview hier in de studio of opgenomen interview. Ja, want de mensen, gasten, het, is, het is natuurlijk niet zomaar... Hè, als je als genomineerde uh, genoemd wordt... in, in, in dat gala van de, van de ondernemersverkiezing van het jaar. Want als je daarbij aanwezig mag zijn... dat is natuurlijk een enorme eer. Want het betekent dat... dat uh, dat je gewaardeerd wordt met datgene wat je ondernomen hebt. Ja. En ja, ik vind ook dat deze mensen... best wel in het zonnetje gezet mogen worden. En uh, we hebben ook een, uh, wat nieuws... want ook ZFM is er die avond bij. En dus ook via ZFM kunt u uh, alles volgen... wat er die avond gebeurt. Want het is natuurlijk alleen toegankelijk voor ondernemers. Maar we willen thuis natuurlijk ook zo graag weten... wat er gebeurt en wat er gezegd wordt. En wie er uiteindelijk gaat winnen. Ja. Ja. En, en ja, wat, wat ook gewoon leuk is... hij kan nog steeds gestemd worden. Hè? Dat kan ja, via absoluut. de Zandvoort-app of uh, ja. Uh, ja. En uh, stem gewoon op je favoriete ondernemer die natuurlijk genomineerd is. Jazeker. Nou, volgende week hoort u ze allemaal uh, hoogstpersoonlijk. Uh, dan komen ze even bij ons om iets over zichzelf te vertellen. Hartstikke leuk. Hoogste tijd voor de artiest in het licht. Want anders dan gaan we het niet meer redden voor de klok van één uur. Ik denk dat we hiermee af gaan sluiten... Um, we gaan luisteren, nou ben ik toch zijn naam weer kwijt. Ant Anthony Kiedis is vandaag jarig. En dan zult u denken, ja, hoe de piep is Anthony Kiedis. Dat, uh, hij is de zanger van de Red Hot Chili Peppers. En jarig vandaag. komt hij. Artiest in het licht. Take me to the. To the well once more. When I lay. in het licht hier op CFM Zandvoort bij CFM Lunch. Hebben we nog tijd of niet? Ja, nog eventjes. Nog 45 Wat? seconden. Oké, okay, dit was Anthony Kiris van de uh, Red Hot Chili Peppers en hij is jarig vandaag, want hij is geboren op 1 november 1962. En dit nummer was of deze twee nummers waren voor hem. Ja, en we gaan uh, langzaam uh, op uh, naar het nieuws, Dolly. En ja. zometeen hebben we natuurlijk het interview met De Blauwe Tram. We hebben heel veel lekkere muziek en nog heel veel meer, toch? Uh, heel veel ja. gezelligheid, in ieder geval. Ja, en ik hoop dat er iemand kan komen om te helpen mijn lens te zoeken... want die springt zo op zijn taartboog uit. Oh, hij ligt op mijn brilletje. Oh, gelukkig. Het was gisteren Halloween, hoor, Dolly. Ja, niet echt, nu. hè? Ja, nee. Niet nu, niet nu, niet nu. Nou, dit was het. Tot zometeen, het Tot twee zo. uur.